Ja, Sabat Shalom allemaal. Laten we gaan staan in het schema zingen. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echa, Baruch Shem Keval, Malchuto Reolam Ha'e. Israël, Yahweh is onze God, Yahweh is één, gezegend zij de naam van zijn koninklijke majesteit.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 Dan willen we Psalm 92 gaan zingen. Een gebed voor de dienst uitspreken. Dan vraag ik aan uh, Grace, of je er klaar voor bent, om de parasha voor te lezen. En het leven van Sarah duurde 127 jaar. Dat waren Sarah's levensjaren. Toen Sarah stierf in Kirat Arba, nabij Hebron in het land Canaan, Abram stond op en sprak tot de zonen van Je, die daar woonden. Ik ben een vreemdeling, maar ik woon in uw midden. Verschaf mijn eigen begraafplaats, zodat ik mijn doden op mijn eigen manier kan begraven. Efron, de zoon van Sogar, van u wil ik de speeklonk van Machpella. Koop als een eigen begraafplaats in uw midden. Efron zat te midden van de zonen van Gent en zei... Nee, ik verkoop u de speeklonk niet. Ik schenk hem aan u. Ik schenk hem aan u, opdat u uw doden kunt begraven... Maar Abraham hield vol en Efron zei, Mijn heer, luister naar mij. Voor 400 afgewogen zilverstukken verkoop ik het veld en spreeklonk aan u. Abraham gaf gehoor aan Efron en woog voor Efron de zilverstukken af. Zo werd het veld van Efron met een spreeklonk van Magpela en alle bomen op en om het veld, nabij een Abraham's Abrams eigendom. Abram was oud en de eeuw gehad en met alles gezegend. Toen sprak Abram tot zijn trouwste bediende en zei, Zweer mij bij de eeuwige dat u voor mijn zoon geen vrouw van de dochters van de Canaanieten zult nemen. Ga terug naar het land waar ik ben geboren en kies daar een vrouw voor, mijn zoon Isaac. De bediende antwoordde, Misschien zal de vrouw mij niet willen volgen naar dit land. Misschien moet ik uw zoon dan terugbrengen naar het land waar u bent geboren. Maar Abram zei, Nee, de eeuwige nam mij uit mijn geboorteland, uit het huis van mijn vader en heeft mij toegezegd en bezworen dat hij dit land en mijn nakomelingen zou geven. Hij zal je een vrouw voor mijn zoon wijzen en zij zal met jou meegaan naar dit land. De bediende nam tien kamelen en ging op weg naar Mesopotamië, naar de stad van Nahor, waar Abram vandaan kwam. Hij liet de kamelen buiten de stad neerknielen bij de waterput tegen de avond, de tijd waarop jonge vrouwen naar buiten gaan om water te scheppen. Een dochter van Bethuel, de zoon van Milka, de vrouw van Nahor, Abrahams broer, kwam naar buiten met haar kruik op haar schouder. De bediende van Abraham liep haar tegemoet en zei Laat mij alstublieft een beetje water uit uw kruik drinken. En zij zei, drink mijn heer. En zij zette de kruik op haar hand en gaf hem te drinken. Toen hij klaar was met drinken, zei hij, ook voor uw kamelen zal ik water scheppen. En hij zei, wiens dochter bent u? Zou er in het huis van uw vader ook plaats zijn om te overnachten? Zij antwoordde, ik ben de dochter van Bethuel, de zoon van Milka. Bij ons thuis is plaats om te overnachten en ook stro en voer voor uw kamelen. Snel liep Rebecca, de dochter van Bethuel, naar huis en vertelde haar moeder van hetgeen wat was voorgevallen. Rebecca had een broer genaamd Laban. Deze liep naar de bron en zei tegen de knecht van Abram, Kom, waarom staat u nog buiten? Kom mee naar mijn huis. De knecht van Abram ging met Laban mee. Maar toen zij ging eten en zei hij, Voordat wij gaan eten wil ik het volgende zeggen. Ik ben de bediende van Abram. De eeuwige heeft mijn meester buitengewoon gezegend. Sarah en mijn meester kregen een zoon toen zij reeds oud waren. En hij zal alles wat mijn meester bezit erven. Mijn meester heeft mij opgedragen om naar het huis van zijn vader, het huis van zijn familie op zoek te gaan, om een vrouw voor zijn zoon Isaac te brengen. Zo kwam ik bij de bron aan, toen Rebecca naar buiten kwam met een kruik op haar schouder. Zij kwam naar beneden en ik vroeg haar een water. Zij gaf mij te drinken en ook aan mijn kamelen gaf zij te drinken. En ik wist dat dit de vrouw is die voor Isaac bestemd is. Wel nu, indien het uw bedoeling is Rebecca aan de zoon van mijn meester tot vrouw te geven, vertelde het mij dan zo niet, vertelt het mij dan ook opdat ik verder ga. Laban antwoordde, de eeuwige heeft het zo beschikt. Het is niet aan ons om daarover te oordelen. Als de eeuwig zo wil, zal Rebecca de vrouw van Isaac worden. Ze aten en dronken en de volgende dag vertrokken de knecht van Abraham en Rebecca, de dochter van Bethuel. Isaac kwam tegen het vallen van de avond juist terug van een tocht naar de bron van Lacharoy, Toen hij de kamelen zag. Ook Rebecca keek en zag Isaac. Zij zei tegen de bediende: Wie is de man die ons daar tegemoet komt? De bediende zei: Dat is de zoon van mijn meester. Waarop Rebecca zich met haar sluier bedekte. De bediende vertelde Isaac wat er gebeurd was. En Isaac bracht Rebecca naar de tent van Sarah, zijn moeder. Hij huwde Rebecca en Jod vanaf. Abraham nam nog een vrouw, genaamd Ketura, en zij kregen zes kinderen. Zimran, Joksan, Methan, Midian, Jisbach en Suach. Abraham stierf toen hij 175 jaar oud was. Isaac en Ismael begroeven Abraham naast Sarah in de speeklank van Machpelah, nabij Mamre, die Abraham gekocht had van Efron, de zoon van Tochschar, de God zegende Isaac, de zoon van Abraham, zoals hij beloofd had aan Abraham. Isaac ging wonen bij de bron van Lacharoi. Malachi 4 Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en alle die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten. Zegt Yahweh van de legermachten, die van hen wortel, nog tak, zal overlaten. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. U zult de goddeloze vertrappen voorzeker stop zullen zij worden onder hun voetzolen en op die dag die ik bereiden zal zegt jawe van de legermacht denk aan de wet van mozes mijn dienaar die ik hem geboden heb op de horen voor heel Israël, aan de verordeningen en de bepalingen zie ik zend tot u de profeet elia voordat de dag van jawe komt die grote en ontzagwekkende dag. Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet zal komen en de aarde met de band zal slaan. En ik wil daarvan zingen eerst de heren te loven Groot is de hoog te loven en dan wil ik zingen van, ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogte, Psalm 91, dan 695, verberg mij nu onder uw vleugels. Ja, dan uh, willen we nog gaan zingen. En dan willen we zingen Psalm 121, in het Hebreeuws. Hine loyanum. Zie, de bewaarder van Israël, die sluimert, nog slaat. Ik wil het hebben over de getuigenis van de werken van Rabbi Yeshua. Vorige keer hebben we gekeken naar de woorden van Yeshua, dat die dus enorm impact hebben en dat die dus wat betekenen. En een hele diepe betekenis hebben. We willen nu gaan kijken naar de werken van Yeshua. Wat heeft hij gedaan? Waarom? Omdat Yeshua zelf zegt, de werken die ik doe, die getuigen van mij. Nou, als je ergens getuige van bent, dan is het belangrijk, zeker als je dus een betrouwbare getuige bent, om te vertellen wat er nou precies gebeurd is. Dus ik denk dat hij bedoelt ook, voor ons luisteren. voor ik wil ook dat die werken die dus van hem getuigen, dat die ook verteld worden aan mensen om hem heen, maar ook verder. Van wat heeft dat nou voor impact? Wat heeft hij nou gedaan? En wat bedoelde hij daar nou mee? Johannes 5, vers 1 tot 47, gaan we even naar kijken. Hierna was er een feest van de Jodenstaten en Yeshua ging naar Jeruzalem. Zoals geschreven stond dat je dus drie keer per jaar op de feesten naar Jeruzalem moet. Om voor het aangezicht van Yahweh te komen. En in Jeruzalem, bij de schaafspoort, is er een badwater. Bethesda wordt het genoemd. Vijf zuilengangen. We zijn er geweest, hebben er doorheen gelopen. Tenminste door de overblijfselen daarvan, zeg maar. En ja, dat is indrukwekkend als je daar loopt. Toen was het nog allemaal intact. Dus hij komt daar en dat is gewoon een soort badhuis, een heel groot badhuis. En er was niet zomaar een badhuis, maar het was een, een speciaal badhuis. Daar lag een grote menigte. Zieken, blinden, kreupelen, allerlei mensen die allerlei ziektes hadden... die lagen daar dus te wachten aan de rand van het water... om te wachten dat het water ging beroeren, dat het water ging bewegen. Dat gebeurde eens in de zoveel tijd. Het staat niet bij onder hoeveel tijd dat gebeurde, maar het gebeurde de zoveel tijd... Er kwam er een eil van Godstaten en die bracht het water in beweging. En wat gebeurde er dan? Degene die het eerste in het water kwam, die was genezen. Nou, je kunt je voorstellen dat als dat gebeurt, je zit met z'n allen in de zaal te wachten. Ze liggen dus op die rand. En iedereen probeert natuurlijk als eerste in het water te komen. Maar ja, dan word je genezen. Dus dat moet af en toe een enorme toestand zijn. Want mensen die elkaar gaan wegduwen, omdat je toch wil... Als eerste in het water willen komen. Dus dat stel ik me zo voor. Mensen zijn niet altijd even vriendelijk. Van gaat u maar voor. Nee. Het gaat over jezelf. Het gaat over je leven. En dan wil je graag als eerste in het water zijn. Waarom er maar één? Waarom dan niet... Hé, dat stel je zo voor. Waarom zouden niet al die mensen in het water in kunnen... en dan met z'n allen genezen? Had toch ook gekunnen? Ja, dat had kunnen. Maar God besloot dat het niet zo was. Dat er maar één tegelijk genezen wordt. Hadden ze geloofd, die mensen? Ja, ze waren er allemaal uit geloof. Anders lig je daar niet. Als je denkt dat het niet waar is, ja, wat heb je daar dan te zoeken? Dus iedereen die had een bepaalde mate van geloof om daar te liggen. En te wachten tot er een engel van God kwam om het water in beweging te brengen. En dan probeer je als eerste in het water te komen. Nou, was daar een man die al 38 jaar ziek was. Heeft hij er 38 jaar gelegen? Geen idee. Staat er niet bij. Maar hij was wel 38 jaar ziek. En Yeshua ziet hem liggen en hij wist dat hij al lange tijd ziek was. En hij zegt tegen hem, een volledig overbodige vraag zou zeggen, van wilt u gezond worden? Ja, natuurlijk wil, ja, wil je gezond Waarom lig ik hier? Waarom lig ik hier meneer? Waarom, waarom denkt u dat ik hier in dat badhuis lig? Om te wachten op een engel? Niet voor mijn lol, niet voor mijn zweetvoeten, toch? Natuurlijk wil ik gezond worden. Het gekke is, hij geeft daar geen antwoord op. Hij neemt niet de moeite, die zieke, om dus echt te antwoorden op de vraag die Yeshua hem stelt. En hij zegt, ja, ik heb geen mensen om mij in het water te gooien. Er is niemand die zich bekommert om mij. Ik, ik ben helemaal alleen. Als het water in beroemd gebracht wordt en ik kom, ja, dan zijn er al voor mij al dicht geweest. Dus ik, ja, ik maak geen enkele kans. Wat triest, joh. Wat triest. Hij heeft geen interesse in degene die wat vraagt aan hem. Hij is alleen maar bezig met zijn eigen misère. En dat gaat hij vertellen. Hij zou bijna zeggen, hij is gehospitaliseerd. Echt ligt al zo lang, hij is zo met zijn eigen bezig. Hij kijkt niet eens naar Yeshua, hij kijkt niet eens wie het is die het vraagt. En dat blijkt ook op een gegeven moment. Maar gelukkig, Yeshua heeft wel meelijden met hem. En hij zegt tegen hem, sta op, neem een lichtmat op en ga lopen. Nou, moet je je voorstellen, iemand ligt daar dus. Hij kan niet meer lopen. Dus hij heeft een ziekte waardoor hij dus niet kan lopen. En dan komt er een man naar hem toe en die zegt: Joh, wil je, wil je beter worden? Nou, dan geef je geen antwoord op. En dan zegt hij ineens: Nou, ja, weet je wat? Sta op, joh, en rol je matje op en ga lopen. Ja, wat doe je dan? Wat doe je dan? Als je dat overkomt, dan gelukkig, deze jongen heeft zoveel autoriteit dat die man die gaat gewoon luisteren, die man die voelt dat hij gezond wordt, staat op, rolt zijn lichtmatje op, en hij gaat lopen. Hij doet precies wat Jesuit hem gezegd hebt. hij volgt hem helemaal. En dan staat er zo een hele, in een hoekje, en het was Sabbat op die dag. Zo van, dan ben je al een tijdje in het verhaal bezig, en ineens kom je erachter. oh wacht eens even, en het is ook nog op de Sabbat ook. En dan loopt die man met zijn lichtmat. Op de Sabbat. En dat valt op. Want je mocht niks dragen op de Sabbat. Heel simpel. Dus wat gebeurt er? Die man wordt aangesproken. Dan loop jij nou met je mat, jongen. Dat mag helemaal niet. De Sabbat. Je weet dat je niet mag werken. Je bent er zeker wel opgevoed, zeker. Het is gewoon verboden. Waarom doe je dat? Nou, wat zou die man nou zeggen? Het is een legitieme vraag die gesteld wordt. Maar je, mag, je mag gewoon niet werken op Sabbat. Dat is heel simpel. Maar ja, er is wel wat speciaals gebeurd met hem. Was hij zomaar. Dat was het speciaals gebeurd. Hij was genezen. Dus wat zou je nou verwachten van die man? Ja, ik zou verwachten dat hij God gaat loven. En zei, joh, wat me nou overkomen is. Dat is onvoorstelbaar. Ik ben, ik ben genezen. Ik lag daar bij dat badwater. En er komt iemand naar me toe en die zegt... Ik genees je en pak je legbad op en ga weg... Hij zegt wel zoiets, maar... Hij zegt, die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tegen mij gezegd... neem een lichtpad op en ga lopen. Het lijkt wel heel erg alsof hij zijn schuld van zijn afschuift. weet je niet? Althans, ze komt bij mij wel op. Van ja, ja, nee, ik ben wel gezond gemaakt... maar het is niet mijn schuld dat ik die mat draag. Dat komt doordat hij dat gezegd heeft. Ik ben gewoon niet verantwoordelijk. Iemand anders, die zei dat tegen mij. Ja? En de vragen ze hem, ja, wie was dat dan? Wie was die mens dan? Wie heeft dat gezegd tegen jou? Neem een licht, want ja, dat kan toch helemaal niet? Dat is toch een raar iets? De Sabbatman. En die genezen was, die wist niet wie het was. Hij heeft niet eens gekeken. Hij was niet geïnteresseerd in Yeshua. En Yeshua die had zich ongemerkt verwijderd. Dus hij wist ook niet wie het was. Geen idee. Er komt gewoon een voorbijganger voorbij. Die geneest hem en hij vindt het prima. En hij doet nog wel wat die man zegt. Maar voor de rest eigenlijk van... Hij heeft zich niet naar Jezus gekeerd en gezegd... Wie, wie bent u? Wie bent u? Hoe komt het dat u dit kan doen? Dat zou ik toch verwachten hè? als iemand je geneest. Zo. Ik zeg, joh, hoe kan dat nou ineens? Hij vond het blijven niet interessant genoeg. Die man die komt in de tempel. En Jezus die zoekt hem daar op. En dan krijg je even een inkijkje in het leven van die man. Want Yeshua die zegt tegen hem, zie u bent gezond geworden. Zondig niet meer, omdat u niet iets ergens overkomt. Dus blijkbaar zat er dus een hele duidelijke koppeling tussen zijn zonde en tussen die ziekte. En dat is niet altijd zo. Dus het is gevaarlijk om hier een conclusie aan te verbinden. Oh, als iemand ziek is, dan heeft hij dus iets ergs gedaan of dan heeft hij dus iets gezondigd. nee. Dat zegt je Yeshua niet. Die zegt ergens anders dat sommige dingen ook je overkomen in je leven. Maar in dit geval wel. Hier was er een hele duidelijke koppeling... tussen zijn ziek zijn... en iets wat hij gedaan had. staat niet bij wat. Dus er was een verband tussen de zonde en de kwaal. Wat er dan gebeurt, dat kun je bijna niet begrijpen. Dan denk je, hè? Die man die gaat weg... Maar die gaat naar de mensen die hem aanvielen... omdat hij met dat matje liep. En dan gaat hij zeggen... Ja, ik weet nou wie het was. Het was Yeshua. Die heeft naar hem bekendgemaakt. Ik weet nou wie het was. Het was Yeshua. Oh, fijn hoor. Hij geeft hem gewoon aan. Want hij weet dat er gevolgen... Het was het schenden van de Sabbat. Dus hij weet. Dan denk ik, ja, dat doe je toch niet. Althans, ik heb er een beetje moeite mee. Ik denk, wat is dat voor een rare man, joh. Hij is genezen... Yeshua die zoekt hem op. En of dat nou verkeerd gevallen is. Omdat Yeshua zegt, voor ons luisteren, stop nou met zondigen. Geen idee. Maar hij gaat naar die mensen toe. En hij verraadt Yeshua eigenlijk. En dat heeft consequenties. Want de joden die gaan Yeshua vervolgen. Sterker nog, ze proberen hem te doden. Het verpand is, het was de Sabbatdag. Hè? Dus het matje dragen was verboden. Maar iemand probeerde te doden. Daar hebben ze geen moeite mee. Verband, hè? Hoe is de mens, hè? Zo iets raars. Als ze zeggen, van, nou, we willen echt de wet volgen, we willen precies doen wat God zegt. Dus wij verbieden het dragen van een matje. Maar ze hebben er geen moeite mee om dus bezig te zijn om iemand anders van het leven te beroven. En waarom? Omdat ze het er niet mee eens waren dat hij deze dingen op de Sabbat deed. En ze keren niet tot zichzelf in en zeggen van, maar waar zijn we nou mee bezig? Wat doen we nou? Hebben we nou zelf... Een goed voorbeeld voor de mensen. En Esho die antwoordt hun en die zegt, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. En dat valt helemaal verkeerd. Want daar worden ze erg boos om. Waarom? Omdat hun vinden dat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak, maar ook daarmee zei dat God zijn eigen vader was. En daarmee zichzelf aan God gelijk maakte. Maar dat was hun conclusie, hè? conclusie neemt niet, Yeshua niet over. Dat is hun conclusie. Yeshua die zegt dan tegen hen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. De zoon kan niets van zichzelf doen. Dat is eigenlijk een antwoord op wat er voor gezegd wordt. Hè? Als hij zichzelf God maakte. Of zichzelf aan God gelijk maakte. Dan is deze zin heel raar. Dan gaat hij niet zeggen van ik kan niets van mijzelf doen. Dus ik denk dat hij heel duidelijk laat zien. Ja, moet luisteren. Die conclusie die jullie maken, die klopt niet. En daarom geeft hij dat antwoord. De zoon kan niets doen van zichzelf, als hij dat de vader niet heeft zien doen. Dus ik ben helemaal afhankelijk van mijn vader. Al wat deze doet, doet ook de zoon op dezelfde manier, op dezelfde wijze. Nou, dat is heel duidelijk. Je ziet dat hij dus die zin eigenlijk ongedaan maakt. Moet eens luisteren? Hè? Luister nou naar mij, ik snap dat jullie er moeite mee hebben als ik zeg dat het mijn vader is. Maar ik getuig zelf van mij dat ik niets kan doen als ik het de vader niet heb zien doen. Ik moet alles doen wat de vader mij opdraagt om te doen. Hij geeft ook de reden erbij, want de vader heeft zo'n zo lief en laat hem alles zien wat hij doet. En hij zal hem grotere werken laten zien dan deze. Dus dat hij die man had genezen, dat was een groot werk... Maar er komen we nog veel groter aan, zegt hij. De vader, de zoon, opdat uw discipelen zich verwondert, zegt hij. Dus wij moeten ons verwonderen om de werken die Yeshua heeft laten zien. Want zoals de vader de doden opwekt en levend maakt, levende wezens voortbrengt, en dus echt schept, zeg maar, maakt iemand leeft, zo maakt ook de zoon levend wie hij wil. En dan zegt hij iets heel raars, want de vader oordeelt niemand, maar heeft het oordeel aan de zoon gegeven. Het is een hele opmerkelijke zin. Het frappante is dat de islam dit ook erkent. Het staat gewoon in de Koran. Als je dat vraagt aan een islamiet of een mohammedaan of een moslim of hoe je ze ook noemt, die boos zijn op christenen vaak, hè? ook op joden, maar ook op christenen. En je zegt, joh, weet je wel dat dus onze Messias, die staat in jullie woord. Die staat in jullie Koran. Echt waar, joh? Ja, daar staat dat Isa ben Maria, en dat is dus Yeshua... die heeft het eindoordeel. Dat staat gewoon in de Koran. De meeste moslims weten dat niet, maar het staat er wel in. Dus niet Mohammed, niet Allah, maar Isa ben Maria heeft het eindoordeel. Dat staat gewoon in hun Koran. Dus dat is heel verpant... Dat komt overeen met wat hier staat. Ze hebben het ook eruit gehaald, denk ik. Want islam is natuurlijk pas onder jaar na pas uh, ontstaan. Het is wel belangrijk dat je dus weet dat het eindoordeel is gegeven aan de zoon. En waarom? Omdat allen de zoon eren zoals zij de vader eren. Dus hij deelt in de eer die zijn vader krijgt. Wie de zoon niet eert, eert ook de vader niet. En wie de vader niet eert, eert ook de zoon niet zou je kunnen zeggen, die hem gezonden heeft. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, dus die is geloofd in de Vader, die heeft eeuwig leven. De absolute volheid van de, ja, de totale shalom, zou je zeggen. En komt niet in de verdoemenis. Maar is uit de dood overgegaan in het leven. Dus je wordt eigenlijk overgezet. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, de tijd komt en is nu, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen. Nou, dan heb je een probleem. Dan hebben ze dan toch gelijk als ze zeggen dat wij dus dood zijn in zonde- en misdaden. Weet die zin goed. We kennen, de, als je uit de reformatorische hoek komt, dan ken je die zin. Wordt ontzettend vaak gezegd, want wij zijn dood. Nee, dat is niet wat je ziel zegt hier verwonder u, ik kom zo meteen ook, maar verwonder u niet daarover... want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. Dus dit is alvast een doorkijkje naar het eindoordeel... waar hij het net over had, dat hij dus het eindoordeel zal vellen. En hier zegt hij van me de doden... dat zijn degenen die dus begraven zijn, die dus overleden zijn... die zullen zijn stem horen om opgewekt te worden. Ze zijn niet in de hemel... Het staat niet in het woord. Als mensen overlijden en ze behoren tot het koninkrijk, dan leren ze gewoon te slapen. Abraham, Isaac en Jacob liggen allemaal nog te slapen. Totdat de tijd komt dat Yeshua ze zal opwekken door zijn stem. En iedereen zal hem horen en zal opgewekt worden. En Paulus zegt dan, en degenen die nog leven, die zullen in een punt van de tijd veranderd worden en meegaan. Wie hem horen, zullen leven. En dat is dus het Eeuwige leven. Want zoals de vader het leven heeft in zichzelf... zo heeft hij ook de zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En dat is dus nadat hij dus opgewekt was. Want anders had hij niet kunnen sterven namelijk. Nee, maar het is hetzelfde hoofdstuk. Dus vers 28 heb ik even naar voren gehaald. Dus je ziet dat hij dus echt het heeft over... dat dus de, de doden opgewekt zullen worden. Hij heeft gezegd, want we zullen grotere dingen zien... Hij heeft al een aantal mensen teruggeroepen. Hè? Dus het gebeurde ook dat nee, Lazarus, werd opgewekt, was dood. Hè? En die hoorde zijn stem. De jongen van Na'in was dood. Hè? En hij hoorde zijn stem. Nee, dus het was toen ook al. Maar het grote gedeelte gaat gebeuren als hij terugkomt. was toen al, maar dat was sporadisch. Ik om aan te geven dat hij die macht had. Het begin was er, en dan heb je gezien aan Lazarus, een Na'in een meisje, nee, Tamita Komi. Allemaal voorbeelden van dat hij echt die macht had. Zoals de vader beloofd had. En heeft hem ook macht gegeven om oordeel te vellen. omdat hij de zoon des mensen is. En dat is apart, hè. Er staat niet. omdat hij God is. Nee, nee er staat dat hij de zoon des mensen is. Verwondert u daar niet over? We hebben het net over gehad. Want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn. zijn stem zullen horen. Nou, dat zijn dus gewoon de overledenen. Dat metaforisch. Deze verklaringen die komen dus uit de Blue Letter Bible en die geloven dus ook in de drie eenheid helaas. Dus je ziet dus dat ze dus al die dingen hebben ze meegenomen, geestelijk dood. Ja, een beetje triest. Ze zullen eruit gaan, zij die het goede gedaan hebben tot de opstanding te leven, maar zij die het kwade gedaan hebben tot de opstanding ter verdoemenis, zegt Yeshua. Nee, nou, leven is dus zeg maar leven voor zijn aangezicht, de absolute volheid van het leven. Zoals God bedoeld had. Dan zegt Yeshua, ik kan van mijzelf niets doen. Zoals ik hoor, oordeel ik. En mijn oordeel is rechtvaardig, want ik zoek niet mijn wil... maar ik zoek de wil van de Vader die mij gezonden heeft. Dus hij hoort en op hetgeen wat hij hoort, dat oordeelt hij. En hij zegt, mijn oordeel is rechtvaardig. En de Vader die oordeelt niet, want die laat het oordeel over aan mij... En hij geeft het oordeel ook weer door aan zijn discipelen, zegt hij. Als ik van mezelf getuigd, is mijn getuigenis niet waar. En dat is heel sterk. Het is een beetje zwak om te zeggen van dat jij of ik dit en dat en dat en dat. Nee, zegt hij. Dat is geen goed getuigenis. Maar er is een ander die van mij getuigt, zegt hij. En ik weet dat het getuigenis dat hij van mij getuigt waar is. Dus er is iemand anders die getuigt van Yeshua. En die getuigenis is waar. Je hebt mensen naar Johannes gestuurd. En hij heeft van de waarheid getuigd. Dus Johannes zijn getuigenis was waar. Ik grijp echter niet naar het getuigenis van een mens. Maar dit zeg ik opdat u behouden wordt. Dus hij verwijst eigenlijk. Dus luisteren jullie hebben iemand gehoord. Waar jullie massaal naar zijn gaan luisteren. Omdat jullie zo onder de indruk waren van hem. En ja... Hij heeft de waarheid getuigd, maar dat is niet de getuigenis waar ik naar verwijs. Hij was de brandende en lichtgevende lamp en u hebt voor een korte tijd in zijn licht willen verheugen. Hebben ze gedaan ook, maar het was niet voldoende. Het was niet voldoende. Maar, zegt hij, ik heb een getuigenis dat veel groter is dan van Johannes, want de werken die de vader mij gegeven heeft om die te volbrengen, Juist die werken die ik doe, die getuigen van mij dat de vader mij gezonden heeft. Nou, dat is mooi, hè? Want dan zie je dus dat hij dus naar een getuigenis verwijst... die hij niet van zichzelf kan hebben. En die dus iemand anders van hem getuigt... omdat die ander hem werken laat doen... Ja, die ons verstand te boven gaan. En dan zie je dat het ontzettend belangrijk is om dus de werken te bekijken... die hij gedaan heeft, die de vader aan hem gegeven heeft om die te doen. En de vader die mij gezonden heeft... die heeft zelf van mij getuigd, zegt hij. En wie was daarbij? Dat was Johannes. Dezelfde Johannes waar hij net over had. Die heeft getuigd dat hij die stem gehoord heeft... die gezegd heeft... diegene is mijn zoon... op wie de duif zal neerdalen als de heilige geest. En Johannes heeft dat getuigd en heeft dat opgeschreven... U hebt zijn stem nooit gehoord, zegt hij, en ook zijn gedaten niet gezien. En zijn woord hebt u niet blijvend in u, omdat u hem niet gelooft die hij gezond heeft. En dat is cruciaal. Als je niet gelooft in Yeshua, als je niet gelooft dat hij de Messias is, als je niet gelooft dat hij de gezondene is, ja, dan, je, dan geloof je eigenlijk ook niet in God. Dan geloof je eigenlijk ook niet in alles wat God heeft beloofd door zijn woord. Dan komt hij met een hele sterke opmerking. U onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eerder geleefd te hebben. En die zijn het, die van mij getuigen, zegt hij. Dus het is goed dat ze die schriften onderzoeken. Maar ze gaan niet ver genoeg. Want ze willen niet tot hem komen, opdat u leven hebt. Ze willen het gewoon niet. Dus ze hebben een enorme weerstand tegen Yeshua... omdat ze niet erkennen dat hij degene is... die dus gezonden was van de vader. Eer van mensen neem ik niet aan, zegt Yeshua... Maar ik ken u, u bezit zelf de liefde van God niet. Dus ik verwijs naar de liefde van God die ik heb. En jullie hebben die helaas niet. Ik ben gekomen in de naam van mijn vader. Maar u neemt mij niet aan. Het frappante is, als een ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Ik heb er een paar op een rijtje gezet, vul maar in. Augustinus, Tertullianus, Ambrosius, Clemens, Christus Thomas, Hieronymus, Luther, Calvijn, Kersten en de haan. Worden allemaal geëerd, op een voetstuk gezet. En wat hun zeggen, dat is waar. En ook al zeg je met de Bijbel in je hand, maar het staat hier niet. Nee, de dominee zegt het, of de kerkvader zegt het, dus het is waar. En Yeshua zegt, ik kom in de naam van mijn vader. En je neemt mij niet aan. En wat die mensen zeggen, dat neemt je wel aan. En hij verafschuwt het. En Paulus zei het dan in 1 Korinthe 1, vers 12: Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos, ik ben van Kefas. En ik van de Messias. Is de Messias verdeeld, zegt hij? Is Paulus soms voor u gekruisterd? Is de Haan voor u gekruisterd? Is Kersten voor jullie gekruisterd? Calvin, Luther, Christos Nee toch? We hebben toch maar één Messias toch? We hebben toch maar alleen Yeshua die voor ons gestorven is? Ben, zijn we in de naam van Paulus gedoopt? of in de naam van kersten, Of noem maar op. Nee, natuurlijk niet. We hebben maar één waarachter we kunnen schuilen... en dat is Yeshua. En die is gekomen in de naam van zijn vader. En die nemen we aan. En we doen wat zijn vader zegt. Net als dat hij doet wat zijn vader zegt. Hoe kunt u geloven? U die de eer van elkaar aanneemt... en de eer van de enige God niet zoekt. Wat doen ze... Ja, het is vervelend om te horen misschien. Ze hebben het constant over Heer. En Baal is ook Heer. Terwijl God gezegd heeft, ik wil aangesproken worden door mijn naam, Yahweh. En ik heb één dag, dat is de Sabbat, is mijn teken tussen mijn volk en mij. Denk niet dat ik u zal aanklagen bij de Vader, zegt Yeshua. Ik doe het niet. Mozes doet het, op wie u hoop gevestigd hebt. Is dat zo? Dat is bij de Joden wel zo. Helaas bij de kerken niet. Want als u Mozes geloofde, zou u mij geloven. Want hij heeft over mij geschreven, zegt Jeshua. Hij had mij op het oog. Maar als u zijn schriften niet gelooft... Ja, hoe zul je dan mijn woorden geloven? Dan heeft dat helemaal geen zin. Dan zijn mijn woorden ook niet waar. Dus als je Mozes niet gelooft... Als je niet doet wat Mozes geschreven heeft... Dan zeg je eigenlijk ook dat je... Niet wil doen wat Yeshua heeft laten schrijven... en wat hij heeft gezegd. Want je gelooft hem dus ook niet. Yeshua zegt wat hij de vader heeft gehoord zeggen. Hij doet wat hij de vader heeft zien doen. Kijk naar zijn werken en erken dat hij door de vader gezonden is. Dat is de oproep die Yeshua doet aan, ook aan ons. Geloof dus wat hij zegt en doet. Mozes zal jullie veroordelen, zegt hij. Hij profiteerde van Yeshua. En niet van iemand anders. Als je Mozes tezijde schrijft... Dan schuif je Yeshua tezijde. Ze hebben Yeshua weggepromoveerd. Ze hebben er een God van gemaakt. En ze willen niet meer luisteren naar wat hij zegt en wat hij gedaan heeft. Ze willen het gewoon niet. De hoogste plaats gegeven, maar hem monddood gemaakt. Amen. Dan gaan we, volgens mij, zingen we over Jeruzalem, hè? dacht ik. Vrede voor Jeruzalem. Dan wil ik de zegen uitspreken die ik in zijn naam op u mag leggen.